1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Politie wil kinderen meer betrekken bij Amber Alert. Zongfestivalliefhebbers Zongf in ban van Anouk. En einde aan ronde van Boksmeer. Het weer bewolkt en vooral in het noorden en midden van het land regen. In het zuiden breekt vanmiddag de zon door. In het noordwesten wordt het pas tegen de avond droog, door 12 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 23 graden. Maar in het zuiden kans op enkele stevige buien. Maandag meer buien. De politie denkt dat basisscholen een belangrijke rol kunnen spelen. als er een Amber Alert wordt afgegeven. Daarvoor is een lespakket ontwikkeld. In het pakket wordt uitgelegd. wat scholieren moeten doen als een leeftijdsgenootje wordt vermist. Alle basisscholen krijgen het pakket. Volgens Irma Schijf van het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale Politie. heeft het pakket niets te maken met de zaak Ruben en Julian. We vragen elk jaar aandacht voor kindervermissingen. En dat heeft onder andere te maken dat op 25 mei de internationale dag is van het vermiste kind. En dat betekent dat we samen met 17 landen op deze dag aandacht vragen voor kindervermissingen. Ja, dan komt er dus een lespakket dat naar de scholen gaat. Hoe gaat dat lespakket eruit zien? Het lespakket bestaat uit preventieregels tegen vermissingen. Zowel voor ouders als voor kinderen. Zijn vooral gericht op maak goede afspraken met elkaar... Uh, deze preventieregels hebben we ook vertaald in een filmpje. Dat filmpje is gemaakt door kinderen en is voor kinderen. En wat voor afspraken gaat het dan? Uh, afspraken als, uh, als bijvoorbeeld met de ouders is afgesproken dat het kind naar de overblijf zou gaan... maar het gaat nu toch met een vriendje spelen. Dat het kind er heel erg goed aan denkt om dat even door te geven. Anders heb je misverstanden. En dat Amber Alert, dat wordt ook betrokken in het pakket, hè? Ja, er wordt uitgelegd wat Embalert uh, wat is. En dat als er een Embalert uitgaat, dat we dan ook heel dringend zoeken naar een kind. En uh, het is natuurlijk hartstikke mooi als dan iemand iets weet over die vermissing... dat hij dat dan ook uh, tegen de politie vertelt. Ja, want zijn er nu veel kinderen uh, betrokken bij dat AMBA Alert? Hebben ze zo ook zo'n app geïnstalleerd? Nou, van de 1,4 miljoen uh, mensen die zich op dit moment hebben aangemeld bij het AMBA Alert, hebben zo'n 100.000 mensen de app geïnstalleerd. Ja. En dit lespakket, vanaf welke leeftijd, voor welke kinderen is dat bedoeld? Het is voor de, de hele groepen van de basisscholen. Dus de, het lespakket is gericht op een paar groepen in groep 1, 2, 3. En eigenlijk bouwt het zich zo op naar de grotere, hogere groepen. Ja, 1, 2, 3 al. Maar Maakt u kinderen daar niet bang mee? Nee, bij 1, 2, 3 moet u vooral denken aan een, aan een tekening... Uh, en, en er wordt meer gesproken als, uh, wat, wat doe je als je je vader of moeder kwijt bent in de, in de speeltuin of in, de, in het zwembad? Nou, dat je afspraken maakt dat dan je kind altijd naar de badmeester loopt of iets dergelijks. Dat het gewoon duidelijk is voor een kind wat hij moet doen als hij er even alleen voor staat. Vrijwilligers gaan ook in België op zoek naar de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Maandag doorzoeken ze het bos- en heidegebied bij Maasmechelen. De organisatoren van de zoektocht vermoeden dat de vader van de jongens langer in Limburg is geweest dan gedacht. Maasmechelen ligt net over de grens bij Geleen. Vanavond is het zover. Dan staat Anouk in de finale van het Eurovisie Songfestival. Verslaggever Martijn van der Zanden is de hele week al een Malmö. Martijn, is er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Het zal haast wel moeten natuurlijk. Gisteravond is er nog een belangrijke repetitie geweest. Die werd namelijk bekeken door de vakjury. Ja, en die bepaalde natuurlijk uiteindelijk voor de helft wie er vanavond die finale gaat winnen. En ik moet zeggen, ze deed gisteren weer erg goed. Tijdens de openingsact dan komen alle artiesten op via een catwalk. Nou, Anouk was daar ook bij. En uh, ze zwaaide, ze straalde, ze lachten. Dus ze had er zin in. En haar optreden zelf was eigenlijk alles was het de hele week is geweest. Ontzettend goed. Ze zong goed. En uh, ja, ze, ze is er klaar voor. Ja, ook al wat er hier. Reacties van die vakjury of laten die niks los? Nee, die laten, die laten niks los. Hè. Dat is natuurlijk nog het grote geheim. Dat krijgen we vanavond pas te horen uh, hoe het zit met, uh, met die punten. En ook, want Duitsland heeft inmiddels bekendgemaakt wie er in die vakjury zitten. We hebben nog even met de tros gebeld om te vragen van hè, wie, wie, wie zijn dat in Nederland? Maar ze willen het echt niet zeggen. Dus uh, dat is nog even afwachten wat voor punten die hebben gegeven. Ja, hoe gaat het programma eruit zien vandaag en vanavond? Nou, misschien hoor je het een klein beetje op de achtergrond. Zojuist is de allerlaatste repetitie begonnen. De hele show wordt nog een keer, wordt nog een keer gedaan. Dus zometeen zien we als het goed is ook Anouk weer. We horen Anouk ook weer. Ja, en daarna, nadat ze dat gedaan heeft, zal ze weer teruggaan naar haar hotel. Gaat ze lekker rusten en zich klaarmaken voor de grote finale, die vanavond om 9 uur begint. Anouk moet als dertiende. Als maar wie al eerder aan de bak moet, is Jan Smit. Hij is namelijk de commentator en hij heeft er erg veel zin in. Ja, natuurlijk. Het is toch uh, na al die jaren eindelijk weer de finale. En, uh, in de voorgaande jaren was het nogal een lange zit. Omdat je dan natuurlijk geen, uh, geen Nederlandse inzending meer hebt. Dus dan is het een stuk minder leuk. En dan heb je ook niet die spanning die je nu wel hebt. Wat voor spanning is dat, beschrijft hij eens? Nou ja, het feit dat je zou kunnen winnen. En Ik zeg niet dat het gebeurt, maar de kans is natuurlijk altijd aanwezig. En uh, Gewoon überhaupt de, de klassering die Nederland uh, vanavond gaat halen... Het... Ongeacht wat er gebeurt, heel Nederland leeft weer mee met het Songfestival. En ik denk dat, dat het na al die jaren wel goed is dat het nu weer gebeurt. Ja. En je zegt inderdaad, hè, de kans dat we kunnen winnen, die is natuurlijk altijd. Hoe groot schat je hem? Nee, nou, eerlijk gezegd niet. Uh, omdat er gewoon andere liedjes zijn die uh, commercieel meer uh, ja, te bieden hebben. En ik denk dat het grote publiek eerder dan kiest voor uh, ja, toch een, een commercieel nummer. En, en Beurts is een nummer dat je wat vaker moet horen. Dus... Daarom denk ik dat ze het niet gaat winnen. Uh, maar, ja. Het is ook het Songfestival, hè? je weet het niet. Er zijn, zijn gekke dingen gebeurd bij het Songfestival. Dus uh, ja. laten we het gewoon aan wachten. Jan Smit in gesprek met verslaggever Martijn van der Zanden. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De regeringspartij PVDA en oppositiepartij SP vinden dat de overheid moet ingrijpen... als een wijk zich in een moslimenclave dreigt te ontwikkelen. De partijen reageren op een artikel in Dagblad Trouw over een deel van de Haagse Schilderswijk waar strenggelovige moslims andere buurbewoners... hun regels zouden willen opleggen. De rechtsstaat en de grondrechten zijn voor allen in Nederland... dit kan dus niet, stelt het PvdA-kamerlid Uchel. pvv leider Wilders doet het totaal onaanvaardbaar... en wil snel een kamerdebat. Een vlucht van US Airways heeft een buiklanding gemaakt... op het vliegveld van Newark bij New York. Toen het propellervliegtuig wilde landen... bleek het landingsgestel vast te zitten. Lukte de piloot niet om het mankement in de lucht te verhelpen... en daarop maakte het toestel een noodlanding vlogen veel vonken van de romp tijdens de landing... maar niemand van de 34 mensen aan boord raakte gewond. In Zeeland wordt een duiker vermist. De man was in de Oosterschelde bij Burgsluis aan het duiken toen hij onwel werd. Zijn duikmaat waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. Een zoekactie met boten en een helikopter van ruim twee uur zoeken leverde niets op. De Nederlandse kustwacht schakelt nu de marine in. De diepte daar is ongeveer 30 meter. Uh, brandweerduikers zijn getraind tot op ongeveer 15 meter... Dus die kunnen niet op de, op de bodem gaan zoeken in het gebied. Dus vandaar dat de, de marine is ingeroepen om daar te gaan duiken. Die mogen wel tot in ieder geval 30 meter onder water. En de kans dat de duiker het heeft overleefd is volgens de kustwacht Nihil. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten afgevuurd. Ze zijn volgens Zuid-Korea terechtgekomen in de Japanse zee. De eerste twee raketten werden de lokale tijd afgevuurd...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 ze sprongen van het dak van een fabriek in de stad Zengzhou in het midden van China, melden staatsmedia. Waarom ze zijn gesprongen is niet bekend. Drie jaar geleden pleegden 14 werknemers zelfmoord na klachten over de arbeidsomstandigheden. Bij Foxconn worden nog steeds vaak werkweken gedraaid van 60 uur. Sport. Er werd dit weekend spektakel verwacht in de Giro d'Italia... maar de organisatie heeft vanwege sneeuwval... en mist het parcours opnieuw moeten aanpassen. In de alpen van vandaag is de klim naar Sestriere geschat en morgen wordt er niet gefinisht op de top van de Galibier door sneeuwval. Nederlandse wielertalent Dylan van Baarle heeft een contract getekend... met de ploeg Garmin. Van Baarle rijdt nu nog voor het Rabobank Development Team... en stapt volgend jaar dus over naar het hoogste niveau. Het is een, uh, gewoon een hele mooie profploeg om uh, als eerstejaars te beginnen en uh, ja, daarom uh, heb ik eigenlijk getekend. Ja, had je echt uh, de keuze of is het gewoon pakken wat je pakken kan? Nee, ik had inderdaad wel keuze, maar uh, ja, dit, dit, uh, deze ploeg had ik eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen uh, op het oog. En uh, dan, uh, dat ze dan komen, dat is dan helemaal uh, mooi. Ja, uh, waarom had je deze ploeg op het oog? Ja, omdat het gewoon, uh, ik weet niet, het spreekt me gewoon aan. Uh, ja, ik vind het gewoon een uh, geweldige ploeg. En ze kunnen je helpen je doelen te verwezenlijken natuurlijk, want jouw doel wordt? Uh, ik wil me wel veel ontwikkelen in uh, klassieke werk en uh, dat uh, ga ik daar uh, proberen te doen. Is het voor jou als jou nu nog amateur dan een bevrijding dat je dan uiteindelijk bij zo'n profploeg terecht komt? Nou ja, het is wel een uh, bevestiging dat je gewoon op, het goede, op de goede weg bent. En uh, ja, als ze dan al zo snel in het seizoen komen, dan uh, hebben ze hun er ook wel vertrouwen in. Zei Dylan van Baarle tegen verslaggever Edwin Cornelissen. Van Baarle tekende bij Garmin een contract voor twee jaar. Daarmee wordt hij ploegenoot van Thomas Dekker. Vandaag hoort Van Baarle in Limburg... voor de tweede keer op een rij Olympia's Tour te winnen. Met nog een tijdrit en een korte etappe te gaan... staat hij eerste in het klassement. En dan het wielerkriterium van Boksmeer. Dat houdt op met bestaan. De wedstrijd werd in de afgelopen 38 jaar... op de maandag na de Tour de France verreden. Door een conflict met de plaatselijke horeca... heeft de organisatie nu besloten te stoppen. De, hoofdpunten. de politie gaat de hulp van basisschoolleerlingen inroepen als er een Amber Alert wordt afgegeven. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten afgevuurd. Zijn bijvoorbeeld Zuid-Korea terechtgekomen in de Japanse Zee. En na tientallen jaren komt er een einde aan de wielerronde van Boxmeer. Tot zover het uitgebreide nrc zo Zometeen Tros in bedrijf met Bas van Werf. Koop vandaag NRC Handelsblad en maak kans op twee VIP-tickets voor North Sea Jazz.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 Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Trols in Bedrijf, het programma op Radio N over het Nederlands Bedrijfsleven. Waarin ik elke zaterdagmiddag terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week. Met twee gasten. En vandaag aangeschoven aan tafel Arno Lubrun, directeur van Facebook Ben Lux. En de gast Erika Verdergaal, die is econoom en publicist. Gespecialiseerd in persoonlijke financiële planning, auteur van many, many books. En ik heet u van harte welkom, beiden. Leuk dat jullie er zijn. We gaan eerst even naar Facebook. Uh, meneer Lubrink, precies een jaar geleden ging Facebook naar de beurs. Aandeel kostte toen 38 dollar. Nu 26. Het is alweer een beetje aan het opkrabbelen, maar toch. Als we daar naar kijken, dan zijn we meer dan, dan, een, dan 30 procent kwijt. Bijna een derde van de beurswaarde verdampt. Nou bent u directeur van Facebook, Benelux, dus we zullen u dat niet nadragen. Maar toch, verantwoordelijk voor 25 mensen die ervoor zorgen dat het meest succesvolle social network ter wereld, ook in ons land geld oplevert. Want dat dat was de bedoeling van Zuckerberg en van de IPO. Dat klopt. Toch? nog steeds. Het nee, doel van de IPO was dat je op een gegeven moment dat het bedrijf publiek moet. Je, als je op een gegeven ja. moment een aantal aandelenhouders hebt, dan moet je wel. Maar ook om geld te verdienen. Uh, niet uh, alleen om geld op te halen, maar ook te zorgen uh, dat je... Uh, een... en, en, en, en uiteindelijk is het zo dat doordat je een, een, een IPO of beursgang doet, dan, ja. dan, dan bouw je het bedrijf samen met een heel veel andere mensen bij elkaar. Dat is dat ja. dan moet je wel wat, wel, wel wat doen. Oké, okay, uh, we gaan het over die aandelenkoers straks wel hebben. Op uw eigen Facebook profiel zien we dat u luistert naar de Chemical Brothers, dat u kijkt naar de Voice of Holland en toen 2011 of Facebook naar de beurs ging, of sorry, in België... tot website van het jaar werd gekozen. Toen vierde u dat met champagne, zagen we een foto van. Wat zet u niet op Facebook? Waar ligt uw eigen grens? Um, dat, dat is een hele, hele goede vraag. Ik, sowieso heb ik, uh, uh, heeft Facebook de mogelijkheid om te kiezen wat je wel en niet uh, voor het publiek laat zien. Dus je, je kan dingen die ik met mijn vrienden deel kan niet per se zien. En sommige dingen denk ik, nou die zijn zo publiek, die kan ik ook wel met iedereen delen. Bijvoorbeeld de chemical brothers, daar mag iedereen weten dat ik daar fan van ben. Uh, en ik had inderdaad een fles gekregen uh, daarvoor, voordat uh, we de website waren. De uh, Voice of Holland heb ik... Uh, uh, uh, zal ik heel eerlijk toegeven, heb ik geliked vanuit mijn werk. Want ik dacht, okay. nou, ik ben wel heel erg benieuwd wat daar gebeurt. Omdat er zoveel social media mee heen hing. Um, uh, maar het, het blijft een belangrijk Ik denk ook wel dat, dat zowel. Um, mensen zelf, als wij als Facebook een verantwoordelijkheid hebben... om mensen heel bewust te maken van wat, wat je nou wel en niet op moet. Precies, jullie hebben het met een campagne, in die zin. Daar wil ik het straks nog uitgebreid met u over ja. gaan hebben. Maar eh, nogmaals, wat zet u dan niet inderdaad op Facebook? Kunt u een voorbeeld geven wat u toch publiek kan maken... wat, wat u eigenlijk niet op Facebook gezet heeft? Uh, of had da u dat toch liever voor uzelf? Uh, ja, ja ik, ik, ik, ik, nou, ik, ik, ik, ik kan een voorbeeldje noemen. Ik heb ja. uh, uh, mijn... Uh, tweede dochter die kan sinds vorige week fietsen. Mm -hmm. En dat heb ik op Facebook gezet, maar dat heb ik niet aan iedereen laten zien. Want ik denk, nou ja, okay. dat, uh, dat hoeft dat hoef, niet de, iedereen al. aan. Okay. Uh, Even nog iets anders, heel belangrijk. Want die Mark Zuckerberg, dat zei we al, die, die houdt uh, de tentakels goed in het bedrijf. Hij kijkt mee. Hoe overlegt u? Kunt u dat vertellen? Want dat is een speciaal verhaal. Ja, ja de, uh, dat, dat is inderdaad... Uh, nou, Facebook heeft als, als uh, filosofie dat, dat, dat we door Facebook de wereld hopen opener te maken en meer verbonden. En we ja. vinden dat je dat dan binnen het bedrijf ook moet doen. Ja. Dus uh, uh, we hebben elke vrijdag een vragenuurtje. Ja. En uh, we zijn nu 4.900 medewerkers. En we kunnen dan op één tijdstip gewoon alle vragen... maakt niet uit hoe gek je het ja. maakt, stellen... en dan kan je? iedereen beantwoorden. Het gaat gewoon via een videoconference... of je kan gewoon in die ruimte zitten. Uh, voor Nederland is het soms lastig... want het is wel, in onze tijdzone is het... Uh, tussen 12 van 1 s'nachts, hè? Uh, ja, tussen ja. 12 van 1 s'nachts. Je moet wel ja. heel erg <laughs> veel zin in hebben. <laughs> maar tegenwoordig probeert hij het ook... Twee keer te doen. Dus doet hij één keertje s'avonds, en één keer op maandag nog een keertje om vier uur, zodat wij ook uh, dat je mee kan doen. <laughs> ja. Ja. En dat je een beetje je slaap hebt uh, gehad. Okay. Nog even terug naar die beurskoers, Want dat integreert ons uiteraard. Uh, het aantal zaken als met een derde gedaald. Dan zou je zeggen, die beursgang is dus totaal mislukt. Um, of heeft JP Morgan als, uh, als issuing bank veel veldhoog ingezet? Nou, wat, je, wat je ziet is dat uh, de uitdaging met een bedrijf als Facebook... is dat het gewoon heel hard groeit. En als je kijkt naar een beurswaarde... dan is dat de toekomstige waarde van een bedrijf. Uh, ja. En uh, het is, het is begrijpelijk dat het lastig in te schatten is wat die waarde is. Veel mensen, sommige mensen zeggen dat het zal 100 miljoen zijn. Zal 60, uh, 60 miljard zijn, sorry, miljard... Um, en daardoor uh, is het logisch dat dat, dat dat effect kan hebben op de beurskoers. Ik denk dat lange termijn, uh, is het zoals, zoals we het tot nu toe hebben gedaan... Zoals, zal het resultaat wat we, wat we neerzetten, zowel als product en waarde wat we toevoegen aan consumenten... als de resultaten die we zien, laten zien, gewoon elk kwartaal... Ja. zal uiteindelijk die beurskoers bepalen. Wel Ja, dan zal die beurskoers ja. hopelijk rechtvaardig... Die, van die issuekoers, die uitgiftekoers. Want nogmaals, die lag natuurlijk hoog. En dan heb je een bank bij die dat, die dat kunstje vaker flikt. En die heeft dat op 38 dollar gezet in medeweten. En, en u heeft alle stukken gelezen. Zuckerberg heeft even snel geld opgehaald. Heeft zelf gecashed. Uh, en dat is toch wel een beetje de teneur. Die blijft plakken bij heel veel aandeelhouders. Die denken ja, ik heb aandelen gekocht. Er is na een jaar is een derde weg. Ja. Punt. Ja. Dat is in het kader van de persoonlijke financiële planning. Zou dat niet zo'n goed idee zijn denk ik ja, is wel vaker gebeurd als aandelen worden geïntroduceerd en dan dan komt er een soort euforie over waardoor allerlei mensen gaan instappen. Dat is voor de, de meest voor de gewone mensen meestal niet zo'n goed idee. Nee, dus even wachten hoe het zich ontwikkelt. Dat ja. hebben wij inmiddels allemaal geleerd. Maar u bevestigt nu, het komt ooit het, het goed. Ja, kijk, als je gelooft in die in die visie en je gelooft dat dat je. Uh, uh, uh, dat je echt waarde toevoegt aan mensen. Dat je mensen met elkaar. Dat ik nu uh, iemand in Moskou terug kan vinden uh, van mijn vrienden. Ja. Of iemand in, in, in Amerika. En dat ik, dat ik heel dicht mijn vrienden bij me, bij me heb elke ja. dag. En ik dat waarde toevoegt elke dag. Ja. Maar met alle nadruk. Het ik, dat gaat er niet om hoe ze elkaar vinden. Maar hoeveel advertenties je vervolgens kwijt kunt in, het, uh, in dat contact. Nou, dat, kijk, dat, dat, dat, volgens mij als je uh, naar, naar welk bedrijf dan nou kijkt. Dan, dan hm. is het, zijn er twee dingen. Dat Eén is niet erg. hoeft het toch niet, we, niet te verantwoorden. Nee, voor het is niet gaan het gaat om het aantal mensen wat ja, ja. uiteindelijk op zit. De ja. tijd die mensen daarop spenderen. En natuurlijk uh, een, een businessmodel erachter. Ja. voor ons is dat advertenties. Ja. Uh, maar dit bedrijf is niet vies van geld verdienen. Dat is, uh, dat nee, uh... zeker nog. Ik geloof dat, dat voor ons geld, dat het, ah. het verdienen van het geld, ons ja. helpt om betere producten te maken. Ja. Dus het is heel erg nodig. Maar voor Mevrouw uh, ja, u ook aan tafel. We hoorden u net al heel eventjes. Een paar maanden geleden heeft u uw Facebook-account opgezegd, begrijp ik. Ja, Waarom? Kijk, ik ben journalist. <laughs> en voor journalisten is Twitter echt het ideale medium. Nee. Uh, Facebook. Facebook is wel leuk, maar ik, ik ben ook weer niet zo'n handige 15-jarige <laughs> die in staat is om dat heel goed te scheiden. En ik vond bij Facebook, ja, dat is nogal privé en er staan allemaal foto's op. En ik, mm -hmm. ik, ik, ik ben meer een type dat iets voor mijn werk, puur voor mijn werk wil gebruiken. Ja, maar u doet u, u, link, euh, LinkedIn, hebben ik aan, Twitter, dat soort dingen Twitter, doet u wel. dat vind ik echt... Perfect, dat vind ik fantastisch. Ja, maar dat ja. komt door mijn beroep. Want maar ik ben even een los uitzender. van de Want Facebook is ook iets waar je niks beroepsmatigs doet. Maar inderdaad, waar je laat zien uh, dat je aan je, ja. aan je vriendjes. Ja. Dat je dochtertje kan fietsen. Ja. Nou, dat is fantastisch natuurlijk voor familie. Ja. Ik vind het ook op <laughs> zich wel heel erg leuk. En ik, voor een deel ligt het aan mij. Mm -hmm. Dat ik daar niet handig genoeg voor ben. Ja. Maar je ziet ook, ik, ik, ik denk dat daar straks mijn zoon uit huis is. Dat wij samen Facebook gaan gebruiken. Of ja. iets anders, als er dan wat anders is. Ja. Wellicht. Uh, we gaan het hebben met u onder meer over het plan van de Nederlandse Bank... om de pensioenpremies te verlagen. Even een hele korte alvast reactie voor of tegen. Goed plan of niet? Het is trouwens niet een plan van de Nederlandse Bank. Hè? Dat staat in nee. Oké, okay, het staat in regeerakkoord. Ik vind maar. het een ei van Columbus. Een ei van Columbus. Kijk, dat is heel mooi. Daar gaan we straks over praten. Waar doen ze het van hoe je rijk wordt en blijft? Vorige week verscheen uw laatste boek. Het Althans, niet uw laatste boek, maar het boek wat het laatste verschenen is. Van alle boeken. Met daarin de geruststellende boodschap dat iedereen rijk kan worden. Als je het maar echt wilt. Daar zijn er heel veel mensen in Nederland... Ja, die lukt het maar niet om rijk te worden. Die moeten echt eindjes op elkaar knopen. Wat doen ze fout? Willen ja, ze het niet? Het is wat, één ding wat mensen natuurlijk fout doen. Ja. We zitten in een consumptiemaatschappij. In een informatiemaatschappij. Mm -hmm. nou, bij bij consumptiemaatschappij is het zo... dat eigenlijk de hele wereld jou te, probeert te beïnvloeden... om ja. bepaalde dingen te kopen. Ja, daar zijn de Facebooks dus op deze de zo goed ja, in. Ja, onder andere. En ja. dus De verleidingen zijn heel erg groot om verkeerde dingen met je geld te doen. Aha. We leven in een informatiemaatschappij. Daar moet je ook rekening mee houden... Ja dat mensen, bedrijven, banken, verzekeraars, bouwbedrijven... die proberen via de media jou ook te beïnvloeden. Ja. Dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Je moet eigenlijk gewoon oogkleppen op hebben dus, en op je geld gaan zitten? Uh, je moet in zoverre oogkleppen op hebben... dat je mm -hmm. niet te veel moet kijken naar wat anderen doen. En ook niet bedenken van... er is misschien wel iemand anders die mij rijk gaat maken. Nee, nee, nee. Je moet echt... Uh, in mijn boek help ik je om je prioriteiten te stellen op het gebied van geld. En dan je eigen gang te gaan. Even een gewetensvraag. Kent u het nummer van uw creditcard uit uw hoofd? Nee. Nee, moet ik wel opzoeken. Er zijn heel veel mensen die dat wel weten. Daar gaat het al verkeerd. Is dat belangrijk dat je dat uit je hoofd weet? Nou, het lastige is dat elke keer als je een koopimpuls krijgt... en je kent het nummer uit je hoofd, dat je dus een aankoop kan doen. Oh, op die manier? Ja, op nee, internet. ik moet eerst even mijn beurs pakken... en dan het ding weer over te ja, nee, precies. Nee, dus ik geef ook even een tipje nou, langs de zijlijn. Nou, een belangrijk ding met je geld omgaan... Ja. Dat, zou je, dat leer je het liefst als je heel jong bent thuis... Hm. is dat je die impulsen kunt beheersen. Ja. Zowel op het gebied van eten als op het gebied van geld. Ja, dat is bij mij dat... allebei niet gelukt. Ja, ja. ja dat, dat beïnvloedt je je <lacht> hele leven. Ik weet het, ik weet het daar ja. werk ik op zaterdag. Maar, mevrouw Verdergaal... een ander verhaal is natuurlijk... wij zijn opgevoed in de cultuur als maak Schulden Schulden zijn fiscaal aantrekkelijk. Dat moet je doen. Nederland heeft een geweldige schuldenpositie... als we kijken in de top 10 van de wereld. Een belammerde we, en dat wordt geweldig. Nou ja, geweldig. We zijn geweldig slecht. <lacht> hè? Uh, en het rolt is... als u nu komt met dit pleidooi, prima. Maar komt dat aan? Ja, nu wel. Kijk, maar dit pleidooi heb ik natuurlijk niet alleen maar nu verzonden. Mm -hmm. Want die, die enorme schulden Dat is al sinds. dat begon na 2001 echt gigantische vormen aan te nemen. Ja. Voor huizen bijvoorbeeld. En. Uh, voor 2008, als ik daartegen waarschuwde, dan was ik een uh, tuttige schooljuf. Ja. Maar tegenwoordig heb leuk. ik heel veel mensen ja. die dat wel met me eens zijn. Ja. Want nu hebben 1 miljoen huishoudens helaas een huis wat minder waard is dan hun hypotheek. En dat vind ik een ramp. En er komen 800 werklozen bij. Prachtig mooi, want we gaan naar het weekoverzicht. Ik Ik ja, die werkloosheidscijfers komen vanzelf voorbij. Maar laten we beginnen met andere cijfers. Het verschil tussen de beurs en de reële economie werd namelijk overduidelijk. De AX sloot op de hoogste stand van het jaar. En de economie die blijft maar in recessie. Negen maanden op rij. En het begon halverwege vorig jaar met een krimp van zomaar ineens 1%. En nu dus een krimp van 0,1%. Dat lijkt mee te vallen. Bijna nul. We klimmen uit het dal. Ja, dat is uh, inderdaad een lichtpuntje, Maar de werkloosheid blijft stijgen. Ik zei het al, het aantal banen neemt af. Peter Heij van Mulligen van het CBS weet hoe dat komt. Het aantal vier is natuurlijk uh, fors toegenomen, ook in de eerste maanden van dit jaar. Ja, en bedrijven die niet failliet gaan, moeten vaak wel reorganiseren. En dat resulteert natuurlijk in heel veel baanverlies. En dus extra werkloosheid. En die werkloosheid merk je dan vooral bij de technische beroepen. Maar u weet... Met exacte vakken... Ja, zo klonk ooit een van de vele campagnes... om jongeren te interesseren voor techniek te, te techniek, vergeefs. Want er zijn nu 30.000 technici per jaar nodig. En die zijn er niet. En dus hebben kabinet, bedrijfsleven en onderwijs... het techniekpact gesloten. Met minister Kamp van Economische Zaken. Die legt op jeugdjournaalniveau uit... Gelukkig. Wat dat pakt inhoudt. Techniek is het maken van dingen en het aan de gang houden van dingen. Maar daar heb je dus mensen voor nodig. Daar is leuk werk te vinden. En die mensen die gaan we de komende jaren met elkaar opleiden. Een tekort in de technieksector en een overschot aan personeel. In de bankensector. sector. Want bij Zakenbank van Landschot moeten 250 man weg. En ook ABN AMRO schrapt... Honderden banen. Een pep-talkje van CFO Jan van Rutte. Het is toch een kwestie ook van de rit uitzitten. wachten tot het consumentenvertrouwen stijgt. En toch ook dat we weer een graantje kunnen meepakken... van de groei van de internationale wereldhandel. Want Nederland moet daarvan profiteren. Andere CFO's die zien de toekomst net zo zonnig tegemoet. Blijkt uit het onderzoek van Deloitte. Jan de Roy van Deloitte. We zijn een diep dal gekropen. Ja. Uh, eind 2011 stond het optimisme echt 40% onder nul. En we zitten nu net weer boven de nullijn. Cashflow blijft relevant. In tijden van onzekerheid is het goed om een appeltje voor de dorst te hebben. Ja, niet aan Doofmans oren. Hoogstwaarschijnlijk ook bij de vakbond, waar dat soort opmerkingen altijd vruchtbare grond vinden. De FNV kan naar de toekomst kijken met Ton Heertz als de nieuwe uh, zittende en blijvende voorzitter. Hij versloeg zijn tegenstander voor het voorzitterschap Corrie van Brenk. En dat had hij eigenlijk zelf wel zien aankomen. Je rekent aan de ene kant er wel stiekem een beetje op. Maar nog nooit heeft, denk ik, binnen de hele FNV en ook niet in de vakbeweging in Nederland. en ook niet in de wereld hebben 138.000 leden gestemd rechtstreeks op een kandidaat voorzitter. Uh, 6,5 van de totaal uh, FNV-leden die de moeite namen om te stemmen. Dat is natuurlijk niet veel. En dan organiseer je een Shell Eco-marathon om je imago op te vijzelen... valt de Europese Commissie bij je binnen... omdat ze denken dat je prijsafspraken maakt. Onder meer met Noorse Statoil. Dick Benschop van Shell Nederland ontkent die prijsafspraken trouwens niet. Dit onderzoek is gaande, wat je moet doen en wat we gedaan hebben is alle, alle medewerking uh, toezeggen en uh, dan zal blijken. Of de invallen terecht waren. Tot slot naar het vakantiegeld, want ja het is de maand mei, komt er dan? Alleen het geld gaat niet op de, aan de vakantie blijft het onderzoek onder 1700 Nederlanders, maar wat doen we er dan wel mee? Uh, waarschijnlijk een nieuwe staankerven. Op het ogenblik is het uh, zo, je moet weten waar je geld aan uitgeeft. geeft. En is die de vakantie de eerste waar ik aan denk? Nou, ik uh, sta onder curatelen, dus alles gaat naar de schuldeisers. Dus, het is al uitgegeven. Deels ook dus uh, schuld mee af te lossen. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, schulden aflossen, onder curatelen staan. Er was slechts één iemand die gesproken werd. Die zei, ja, we gaan een staker even kopen. Nou, dat is mooi dan heb je je vakantie een beetje gedekt. Maar uh, ik praat hier uh, met uh, Arno de Brun... die is de directeur van Facebook in Benelux... en Erika Verdergaal, econoom en publicist... Uh, over dat vakantiegeld Mevrouw uh, Verdegal, We zien dus dat mensen sparen of schulden aflossen... met dat vakantiegeld. Ja. Zinnig? Ja, als je, als je schulden hebt, vind ik je schulden aflossen... een stuk verstandiger dan een dure vakantie doen. Want anders ga je in feite op vakantie met geleend geld. van ja. geleend geld. Nee, oké, okay, maar dit is een extraatje, hè? Dit komt bovenop je salaris. Uh, we, we hebben Rutte ooit horen zeggen... we moeten consumeren met z'n ja. allen. Een beetje positiever. Hupke. Er komt 14 tot 17 miljard euro die komen de weken uit. Mensen die bulken van het geld... Ja. dan zou ik zeggen, ga er lekker van op vakantie. Maar als je mm -hmm. geen geld hebt, moet je het niet doen. Iemand <laughs> twitterde naar mij en dat vond ik wel leuk. Die zei, laat ze het vakantiegeld per maand uitbetalen. Als je dat verplicht zou stellen... Ja. dat zou wel heel gunstig zijn ja, maar Dan, dan het gaan op. mensen dat uh, gewoon consumeren ja dan wordt het ja. meegenomen ja. in de consumptiestroom ja, ja. zou we bestand goed, goed zijn dan met vakantie is het geld namelijk op ja, uh, ja. je kunt uh, dan je, je hoeft niet per se op, gemiddeld wordt er geloof ik ruim 2000 euro Per jaar per gezin aan vakantie uitgegeven. Ja. Maar als je geen geld hebt, kun je natuurlijk wel vakantie houden, maar ja. bijvoorbeeld gewoon op je eigen fiets. Ja. In eigen land. Want ja, dan in eigen land. Dan komt het hier de economie. economie. In. Het kan allemaal wel. Ja, het punt is dat we natuurlijk al het vakantiegeld wegbrengen naar het buitenland, hè? naar Griekenland. Ja, zonde. En die hebben we al geholpen. Meneer de Brug, wat doet u met vakantiegeld dit jaar? Uh, ik heb het uh, überhaupt in ja, veet, ja, ja, hoor. Ja, ja, okay. ja, Het is gewoon een, ik, gewoon een Nederlandse vestiging met Nederlandse regels. Oh, met, uh, ja. Dus ik krijg ook netjes vakantiegeld. Ja. Uh, nou, ik zal eerlijk zeggen: dit is het eerste moment dat ik over vakantiegeld na heb gedacht <laughs> door, door, door, door jullie. Dus dat is. Uh, ik weet niet of dat nou een goed teken is of een slecht teken. Maar uh, ik, ik Meestal. Uh, ja. Denk ik dat ik er toch een vakantie van ga ja? betalen? Ja. Dat ik denk het ja. toch. Ja. Alhoewel ik wel eerder nu zal nadenken van zal ik mijn hypotheek niet aflossen of iets dergelijks. Dus ik denk wel dat ik bewuster. Schulden, toch schuld. Ja, dat is het punt. Hè? Ah, ja, ik denk dat de meeste mensen een hypotheek hebben in Nederland, toch? ja, ja, ja precies. Er zijn veel mensen met schulden en hypotheekschuld inderdaad aflossen. Hebben we Wel begrepen. Dat is handig. Sparen is sparen nog een handig verhaal me van Frederico? Ja, ik ben helemaal je niet. Ik krijg niks. Je krijgt niks, want, niks voor je sparen. Ja, dat, vind, dat is een. Dat hoor je overal. Ja. En ik denk wel eens dat komt uit de hoek van de bedrijven die graag willen dat je gaat beleggen. Mm -hmm. Ik vind het onzin om te zeggen, sparen levert niks op. Want wat sparen oplevert, dat is bijna complete risicoloosheid. Ja. En als je maar een klein beetje geld hebt, je hebt bijvoorbeeld 5000 euro... dan moet je helemaal niet gaan beleggen. Dan moet je gewoon sparen. En uh, het behoudt redelijk waarde. En dat nou, is zo gek nog niet. We zien die rente geweldig onder druk komen. Zolang meer mensen gaan sparen, wordt het gewoon niet interessant... voor de banken om daar überhaupt nog voor te worden betalen. Je, ja, een nog betere besteding is natuurlijk uh, je hypotheek aflossen... of nog beter je schulden aflossen met ja. hoge rente. Dat levert heel veel op. Ja, dat is uiteindelijk de goede, de goede ja, weg. Ja, dat is de eerste stap. Wat je stap. overhoudt gewoon in je huis. En vakantie? In je huis? Gewoon ja. op het eigen ja. bordesje. Bovendien in de achtertuin. De, het eigen huis zit in belastingbox 1. Ja. Al het geld wat je in je eigen huis stopt, betaal je geen vermogen. En mensen ja, dat. Precies, dat gaat uit box 3 lekker uh, in box 1. Heel goed, heel goed plan. Eigenlijk gewoon sparen. Prima. Maar slecht moeste, voor de economie. Slecht voor de economie. Ja, toch een, be een beetje de vraag. Uh, als we nou kijken, dat zei ik al eerder... de, de reële economie en de, en de beurseconomie. Deze week de hoogste stand, iets meer dan 366 punten. En wat blijkt uit onderzoek van Accenture... 65% van de bedrijven met een aix notering hebben het in 2012 beter gedaan dan in 2011. Als ik dat hoor en lees, dan denk ik... ja, maar wacht even, zitten, elkaar, zitten wij elkaar nou... Uh, mogelijk gewoon niet op Facebook... een probleem aan te praten, meneer Bun. Hoe kijkt u daarnaar als ondernemer? Oeh, euh, nou, ik denk, denk inderdaad, gewoon als, als, als, als, uh, als mens, denk ik inderdaad... we, we hadden het er straks nog door, voor de uitzending over... Dat, dat Nederland wel met elkaar heel erg elkaar de putten in kan praten... dat het hier zo slecht gaat. Zo slecht gaat het helemaal niet in Nederland, uh -huh. denk ik. en uh, uh, nou ik, ik, ik denk dat het begint met, met elkaar vertellen dat het eigenlijk wel beter gaat. En dat kan je heel mooi doen met Facebook, als je dat zelf wil. Maar ja. ik, ik denk dat, uh, dat, dat het punt is. Ik denk ook wel dat als ik... Uh, een gewoon gesprek heb met mensen om me, om me heen... dat het ook wel verschilt dan media. Media kan ook wel heel erg het... het hoe zeg je dat? Uh, vergroten. Het putje vergroot, uh, vergroten. vergroten. Als ik naar mijn uh, uh, uh, nieuwsfeed kijk op Facebook de hele week... dan ging het vooral over het Songfestival... en hoe gelukkig iedereen was. Dus Het, het is ook zo dat we, dat we soms nieuws maken. En ook dat ze te veel klagen dus. En dat de media eraan meedoen? Ja, ik denk het wel. Nou, laten we dan nou een beetje positieve, positieve draai geven aan deze uitzending. Ja. Misschien ja. dat we dat, dat ja. moeten doen. Maar die beurs, is dat nog een graadmeter van de Nederlandse economie we gaan? Nou, ik, ik kijk naar de consumenten. Hè? Ja. Als je nou een belegger bent... De doorsnee-Nederlander die graag iets wil beleggen... moet helemaal niet zo naar die beurzen kijken. En al zeker niet de ADE, aex index Want het is een hele kleine index. Het is Mickey Mouse-beurs, hoor je ja, vaak. En, en, ja, en die fluctueert ook nog heel vervelend. Ja. Dus als je nou wil beleggen... Hè, je, je hebt wat geld die je wil beleggen... Mm -hmm. ik hou van risico's spreiden, zou ik zeggen. Neem een wereldwijde index. Hè? En uh, stap dan ook niet met al je geld ineens in één zin in maar nee. elke klein, elke maand een klein een beetje. beetje dan loop je dan kun je op al die manieren kun je je risico's wat verkleinen. Ja. En toch uiteindelijk blijft sparen beter. Of aflossen van je... Nee hoor, als je geldt. veel geld hebt, is beleggen in effecten... ook eigenlijk toch vaak een noodzakelijk velden. kwaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, en dan is het ook niet zo erg, want je moet beleggen met geld... dat je echt helemaal over hebt. Ja, gewoon speelgeld. speelgeld. Maar moet je dan niet in goud? of in, of in uh... Niet in goud, nee, oh. nee. dat was eigenlijk nooit zo. Want goud is maar één ding, mm -hmm. dus het is niet goed gespreid. Ja. Dus voor een doorsnee... Maar er is een, een, een, een mediacollega die u ook kent. Ja, dat is Willem middels. Ja, en die loopt ja, een die heel O, zo Hoe zou dat nou komen? Hij, was hij, toen hij zat er zelf in, hè? Ja, dat is waar. <laughs> zit u er nog in iets? Nee? Ik nee, ik ben. Nee, ik zit helemaal nergens in. Alleen, <laughs> alleen in het boek. Alleen in het boek. Geef eens een gouden tip uit het boek even. We gaan yes. daar nog over gouden tip ja. is denk ik. Uh, nou, er staan heel veel tips in. Hè. Ik uh. kan er wel een paar noemen. Je moet niet denken, nooit denken dat iemand anders je rijk gaat maken. Je moet je echt zelf verdiepen. Mm -hmm. Je moet. Uh, Goed opletten dat hele kleine uitgaven, hè? bijvoorbeeld elke dag ergens koffie nemen, lunchen. Ik heb wel eens uitgerekend dat dat voor een doorsnee-mens wel elf te oploopt tot 11.000 euro per jaar. Jeugdje. En dus al die kleine uitgaven, dat zijn dingen, als je daarop let, ja. dan word je een stuk rijker. Dus vrouwen moeten rijker zijn dan mannen, tenminste. Die nee, worden vaker dat, uitgenomen dat dus voor zo. lunches en voor kopjes ja. koffie. Die ja, betalen maar, wij, meneer toch? Maar Zo, ze vrouwen hebben, dat ook geleerd, hebben ja. het nadeel dat vrouwen geld minder interessant vinden dan okay. mannen. Mannen vinden geld een vorm van waardering. Uh -huh. hè? Vrouwen hebben vaak voldoende aan een complimentje. Die ja, ja, ja, zijn ja. dus ook veel goedkoper. Vandaar <laughs> daar ook de salaris vinden. Er wordt een hoop duidelijk. We gaan straks nog verder praten over het boek Hoe Weer je, je Rijk. Eh. Je Rijk? Maar eerst eventjes naar de EU-begroting. We hebben ook gehoord deze week... Nederland moet een half miljard euro extra aan Brussel betalen... om het gat in de begroting van de Europese Unie te dichten. En dat is toch wel weer. En tegenvaller. Meneer Lubrin, hoe kijkt u ze naar zo'n kwestie? Als je dat dan leest? Gewoon als, als, als, als, als mens. Ja, ik, ik zal eerlijk zeggen dat dat, dat, dat, dat soort dingen... Ja, dat, het, het staat te ver van me af. Ja, dat, ja ik denk, denk, dat, dat is denk ik ook een uitdaging met iets als een, als een EU. Want, ja, eh... Uh, Hoeveel invloed heeft het en op welke manier functioneert het? Ik, ik geloof heel erg in dat, dat wij als landen samen moeten oh. werken, maar, maar hoe dat dan precies en welke invloed dat heeft, vind ik dat veel verder. Nou, uw bedrijf, Facebook, heeft vier lobbyisten volgens mij aan het ja. werk in, in Europa. En dit zijn wel issues die ook, ook uh, door, uw, uh, door leden van Facebook worden, worden beleefd. Die mensen merken dat ook, want die hebben er een mening over. Ja, maar dat, dat, wat je ziet is, is um, en daarom geloof ik, ik, ik zei net als, als samen als landen werken. Um, er wordt heel veel wetgeving bepaald over, mm -hmm. over uh, hele specialiste dingen zoals privacy. Ja, ja. En, en dat is ontzettend belangrijk. Als je de privacy niet goed invult voor, voor mensen, dan, dan, dan hebben ze daar gewoon last van. Ja. En ik geloof er heel erg in dat je dat met, samen met heel veel landen moet doen. Nederland is dus echt. Relatief klein, net zoals als, als een aantal andere landen. En door dat gezamenlijk te doen, zorg je ervoor dat al die innovatie als Facebook een plaats hebben. En ook zorgen dat, dat zowel Facebook als de mensen daar maximaal profijt van ja, hebben binnen precies. de privacy. Dus jullie zitten met die lobbyisten eigenlijk met name op dat dossier. Wij privacy zitten vooral op de bescherming van dossier. Ja. Om te zorgen dat wij de EU helpen mm -hmm. om. om uh, om goed beeld te hebben wat het nou ja. het effect is. En dat klinkt altijd heel simpel. Maar er zitten een aantal dingen in bij die best complex zijn. Mm. Um, als ik het heel concreet maak, een voorbeeld is. Uh, op Facebook willen we heel graag dat je bent wie je daadwerkelijk bent. Ja. Zodat je, dat, je merkt: je hebt een ontzettend voordeel. Want mensen zijn eerlijker. Ze, ze gaan niet schelden als, als, als je de werkelijke persoon bent. Mm -hmm. je merkt, dus je hebt een veel eerlijkere plek op het internet. Ja. Door, door de mensen te zijn. De last die we daarmee hebben, als je vervolgens iemand er... Uh, zijn account gehackt wordt of dat er iets gebeurt met zijn account om er weer op te komen, zouden wij eigenlijk willen controleren van of dat daadwerkelijk die persoon is. Ja. Dan zou je wel zeggen: Nou, weet je wat, stuur het u even uw paswoord, want dat mogen we helemaal niet als bedrijf. Nee. Het is ook logisch dat het heel gek zou zijn. Dus, het wijf, wijf, het ja, de big maar de last is, bij. als ja. we dat niet kunnen checken... op welke manier weten we dat dan? Dus dan zou je kunnen nadenken. Mm -hmm. Dan moet er een instantie bestaan die, die dat soort controles zou moeten kunnen doen. En dat is er nog helemaal niet. nou Dit zijn typische vraagstukken waar de EU over nadenkt... die ja. ontzettend belangrijk voor ons allemaal zijn. Omdat je met dingen als Facebook zorgt... dat er tussen de private omgeving die je bedrijf, bedrijf of thuis had... Mm -hmm. en de totale publieke omgeving en het internet vroeger... een soort tussen ja. ruimte hebt ja. gekregen. Ja. En dat betekent ja. dat je gewoon heel, heel goed erover nadrukt. En dat is onze Precies. rol. Precies, waar je als provider over moet nadenken, maar ook als gebruiker. Daar gaan we, ja, gaan we straks even door. Ik wil nog eventjes met, met u, mevrouw Verdergaal, over, uh, over het gat in de begroting in Europa... Uh, uh, Dijsselbloem zegt, ja, het is een flinke tegenvaller. Gaat het ons geld kosten als consument? Ja, ik vind dat wel een leuke vraag, omdat ik het zo'n rare vraag vind. Uh, <laughs> nou, die, half, die half miljard die, dan, ja. die dat gaat kosten. Ja. Dan lezen mensen dat in de krant en denken, oh jee, daar gaat mijn geld. Ja, ja? Foute gedachten. De, een huishouden is niet de economie gedeeld door 7 miljoen. Mm -hmm. Elk huishouden is ontzettend verschillend. En het leuke is, van je eigen huishouding ben jij de directeur. Ja. En jij kan bepalen hoeveel er voor een deel hè? Hoeveel mm -hmm. er wordt verdiend. Ja. Hoeveel er wordt uitgegeven. Hoe slimmer wordt omgegaan met het geld. Nou, die rol zou ik wel heel graag willen dat mensen dat wat serieuzer zouden oppakken. En dan, niet te en dan doen in hoeven bedrijf... ze niet te mopperen. Okay. Ja, maar en hoe ze ook niet over gas bieden. Hier... Ja, maar dit, dit, oké, okay, los van mopperen. Maar gaat dit ons effectief geld kosten? Gaat, gaan wij hier iets van terugzien? Want het moet ergens betalen. Dit huishouden, de staatshuishouding, ik vind het, moet een half miljard genomen maken. Ja, geld? Het, dat is dus bijna niet te kwantificeren. Want oh. er gaat dus geld naar de Europese Unie toe. Mm -hmm. Maar we zitten in de Europese Unie. Daar hebben we ook voordeel van. Het is allemaal heel moeilijk te kwantificeren. Ik ja. vind als individu sowieso al niet: die vertaalslag van het Ge macro- naar het individu, ja, dat, maar dat, dat, is, dat klopt niet. Nee, maar dat, dat is toch... Hè, als je nou kijkt naar de, naar de beleving van de, de pijn van de crisis... bij mensen, bij de consument, en daar praten we over... dan staan we in, in, in Europa op nummer twee, na de Grieken. Terwijl we economisch veel beter gaan. Dus ergens gaat er iets mis in de perceptie... en de communicatie van dit nou, soort dingen. Oh, Nee, er is wel degelijk iets aan de hand in Nederland. Ja. Ik denk dat wat de sfeer hier zwaar drukt is dat miljoen huishoudens met een veel te hoge hypotheekschuld. Mm -hmm. dat, wo dat woont gewoon niet lekker. Dat nee. zie je niet aan de buitenkant van het huis. Maar da daar word je somber van. I ja, maar dat is optisch onder water staan. Want he dat huis heb nou, je... Nou, zo optisch is als dat niet, hoor. je niet, wordt, als je echt niet hoeft te euro's. Ja, maar als je het niet hoeft te verkopen... je zit aan je hypotheek vast, punt, toch? Ja, maar je zit dus. De tegenwaarde van, het huis is. van de bank... Ja. terwijl dat huis niet van jou is. Ja. Het is helemaal niet van je. Mm -hmm. Die schuld moet absoluut ooit worden terugbetaald. Ja, dat is waar. Dat is een, maar dan zegt iedereen... Jo, die prijzen van die huizen, dat komt, ja. komt wel weer goed. Nou, dat, dat, dat mag je hopen. Meer dat consumeren. Mag je hopen. Ze zijn nu nog aan het zakken. Mm -hmm. En het wil ook niet zeggen... want dat zeggen ze ook wel eens... je schuld smelt weg door inflatie. Ja. Maar over de toekomstige inflatie weten wij nog niets. In Japan hebben ze bijvoorbeeld... een hele lange periode van deflatie gehad. Ja. Ja. Wie zegt dat wij in zo'n verouderende samenleving als, als Europa... Nee, dat het ook krijgen. niet krijgen. Ab, nee, dat begrijpt u, dat gaat ja. gebeuren. Want we krijgen het demografisch ja. model van Japan ja. loopt tien jaar voor ja. op met onze. En, en dat, maar dan is, dat is dus de reden waarom ik, de, waarom ik heel zwaar til aan ja. die schulden van mensen. En waar moeten we dan toe verhuizen? Dat is een andere vraag. Ja. Nee, dat is even, even iets anders. We gaan naar de column. En die wordt vandaag verzorgd door Peter Paul de Vries... oprichter van de investeringsmaatschappij Value Aid... en een voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Beste luisteraar omdat ik niet in de categorie negativisten terecht wil komen... niet de Kees de Kort van trots en Bedrijf wil worden... begin ik een keer met positief nieuws. De beurzen zijn dit jaar fors gestegen... en de Dow Jones heeft het record van 15.000 punten doorbroken. Tina is in de markt. There's no alternative. Beleggingsgeld stroomt richting de aandelenmarkten. En ook positief is dat een groot deel van de wereldeconomie... zoals Azië en Zuid-Amerika, gewoon doorgroeit. Maar als je naar Europa kijkt, word je niet vrolijk... En dicht bij huis schieten de tranen je in de ogen. Neem nou gisteren. De Europese autoverkopen. Engeland steeg 15 procent. Duitsland plus 3 procent. Frankrijk min 5 procent. Spanje en Griekenland min 11. En Nederland was met een 26 procent daling voorlaatste. Alleen Cyprus deed het slechter. Ik werd ook somber van verantwoordingsdag. De dag dat de ministeries hun jaarverslag publiceren. Wat blijkt? Fraude in de zorg. Bij de vergoedingen voor plastische chirurgie. 50 miljoen onterecht toegekende huurtoeslag. 1 miljard subsidies die niet kunnen worden verantwoord. En tel daar nog eens de Bulgaarse toeslagen van wekers bij. En toen zat ik te denken, wat als dit een onderneming was... en ik was aandeelhouder. Zou ik dan stemmen voor de charge... of zou het reden zijn om naar de ondernemingskamer te stappen... wegens wanbeleid? Het probleem is dat de overheid zijn eigen apparaat niet op orde heeft. In de eigen kosten moet snijden, maar daarmee draalt. Bezuinigen is snijden in kosten niet het verhogen van de lasten van de burger. En dit kabinet verdiept de crisis eigenhandig. Met halfbakken maatregelen is het kopen van een huis... aanzienlijk minder aantrekkelijk geworden. En met de druk op de banken om liefst per morgen... aan de eisen van Basel III te voldoen, is de kredietverlening afgeknepen. Onze economie heeft geld nodig. Geld is de zuurstof van de economie en daar ontbreekt het aan. Onze CEO, Mark Rutte, wordt verweten dat hij geen grote toespraken houdt... Maar ik moest denken aan zijn reden... bij de ontvangst van boendespresident Kretschmann... anderhalve maand geleden. Toen zei Rutte dat wij een Duitse mentaliteit van aanpak hebben. Ik heb toen meegeschreven en citeer... Waar well, ligt geloof dat deze mentaliteit des denkens en niet door die Baten württemberger sondern zonder die Hollander karakteriseert? Ja, ja, we hebben een Duitse mentaliteit. Nou, doe dan wat, Mark. Snij je eigen kosten... en geef burgers en bedrijfsleven weer zuurstof. Zorg dat we tot de winnaars horen... En niet één laatste zijn van Europa. En dat zei Peter Pallenvries in zijn column. Die kunt u terugluisteren op onze website, tolsinbedrijf.nl. We um, verder al? Goed verhaal? Beetje somber. Ja, het is een beetje beste stuurlui staan aan wal. Ja? denk ik, doe het zelf. Nou, ja, nee, <laughs> maar. Nee, hij zegt gewoon dat de overheid maakt fout na fout na fout. Hij moet eerst zijn eigen, zijn eigen uh, uh, robbel opruimen. En dan, uh, uh, dan kunnen we verder. Ja, het is, bij het, is, het, is, het is eigenlijk onmogelijk, vind ik... Mm. om het helemaal goed te doen in zo'n ja. tijd als dit. Want alles doet pijn. En daar moeten we gewoon doorheen als land. Want deze crisis gaat heus wel voorbij. Maar ik, ja, dat dat gaat niet op. Een, dat is niet leuk. Het is gewoon niet nee, leuk. nee. Wat wel leuk is, zijn de managementboeken waar we een greep uit doen. Dat doen we elke week. Namelijk drie managementboeken die leggen we op tafel. En die worden allemaal bekeken door eindredacteur van bedrijf, Misha Blok. Misha, uh, twee kom je niet verder dan de achterflap. En dat is echt een beetje het verhaal. Als het, uh, als het boek uh, uh, niet kan boeien op de achterflap, op de binnenflap... dan houdt het op. Zo gaat het, of... vaak, Zo gaat het ook in de winkel vaak, ja. Zo gaat het ook in de winkel. Het geldt dus ook voor Erika gaan zit er niet tussen, geloof je? Zit er niet tussen, nee. anders gesproken. Nou, Doe we volgende week, <laughs> denk ik. Nou, ik. begin met Mars en Venus werken samen van Barbara Ennis en John Gray. Hij is de man die ooit de bestseller schreef... Mannen komen van Mars, vrouwen komen van en Venus. Venus. Ja. Heeft menig huwelijk gered. Uh, in dit boek lees je hoe mannen en vrouwen elkaar op de werkvloer... perfect kunnen aanvullen. Nou, nodigde mij niet verder uit om verder te lezen. Ik ben toch altijd bang dat, ja, voor stereotypen... van vrouwen lopen rond op de werkvloer als labiele, onzekere die geld niet boeiend vinden. En compliment. mannen zijn macho's ja, die zichzelf ja, ja. overschatten... en alleen maar voor hun carrière mm -hmm. gaan. Nou. Niet gehaald. Niet gehaald. Het volgende boek. Stel, je hebt 42 jaar een verkoopervaring... en je besluit een boek te schrijven over hoe je iets aan de man moet brengen. Mm -hmm. Nou Als verkoper weet je dan, denk goed na over de titel. Moet pakkend zijn, zodat die boeken de winkel uitvliegen. De auteur van dit boek, Richter Lommert... kwam na lang nadenken met de volgende titel. Hou je vast? Alles over verkopen. Ja, ja. Kan een heel gedegen handboek zijn. Maar, als niet je voor dat mij. niet kan verkopen, dan houd het wel op. Uh, deze week gekozen voor het camouflage-effect. Op de achterflap in een zee van concurrerend aanbod is verdrinken gemakkelijker dan komen bovendrijven. Nee. In dit boek laat Roland van der Vorst zien hoe je je kunt onderscheiden als merk, als product. Niet door harder te roepen hoe goed je wel niet bent, maar door je concurrenten weg te camoufleren. en de goede eigenschappen van je concurrenten onder tafel te vegen. Okay. Het camouflage-effect dus. Nou ja, hoe doe je dat? Allereerst, je kunt bij je eigen product een onderscheidend Promoten dat je concurrenten tegelijkertijd in een slecht daglicht plaatst. Bijvoorbeeld BMW, echt rijplezier, dus in andere auto's echt rijplezier. Nee. Nee. ABN Amro, de bank nu, andere banken verouderd, werken nog met telramen. Agis, zorgverzekeraar, had de slogan: de zorgverbeteraar. Dus de andere die zorgde er alleen maar voor dat het slechter werd in de zorg. Ja. En een andere manier is pak kenmerken van je concurrenten... die haaks op elkaar staan, die elkaar eigenlijk tegenspreken... en combineer die met elkaar. Zo heb je bijvoorbeeld in de kledingbranche... Um, hele goedkope mode en hele dure high fashion. Hennesse Maurits zegt, wij doen betaalbare high, high fashion. fashion. Uh, ook in de politiek zie je het, bijvoorbeeld PvdA-campagne onder Wim Kok. Hm. Sterk en sociaal. Ja. En misschien heb je in de auto ook... toch onbetaalbaar. Ook. <laughs> Heb je in de autowereld ook nog een merk dat zegt van nou, we zijn heel degelijk, maar ook heel erg avontuurlijk tegelijkertijd. Volvo straalt het de laatste tijd uit. Vroeger altijd heel degelijk. Maar tegenwoordig kan je ook heel hard met een Volvo. En, en ook met bochten. Dus ook dat klopt. Nog. Maar is heel leuk. Maar even met jullie brug, want, uh, als je dit verhaal gehoord hebt, je moet dus bepaalde uh, eigenschappen die goed zijn van je, van je concurrent, moet je zien, zien uh, weg te, uh, te duwen. Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld ten opzichte van, nou, dan nemen we LinkedIn, echt een, een bedrijfs-Facebook, uh, zal ik maar zeggen? Ja, ik, ik, ik heb trouwens een volvo ook, zat hadden er zelf nagenaam, na precies de redelijke opgenomen. Ja, natuurlijk is het toch dat degelijk. Uh, maar ik denk dat... dat uh, veelal van buiten de, is de gedachte... dat wij echt bezig zijn met concurrentie, En dat er, Je ziet al geen grote koppen... de strijd met, met, met andere partijen. Mm -hmm. Ik geloof niet... Ik, ik merk er uh, weinig van... In, in de praktijk is het veel meer... dat je toch uitgaat van je eigen kracht... en dat je, dat je slogan... of beter gezegd je visie... en je beeld wat je wil creëren... heel mm -hmm. erg bij je bedrijf moet, moet passen. Uh, ja. En ik merk dat dat niet alleen maar naar de buitenwereld werkt... maar ook naar onszelf toe... Um, Facebook is ervan overtuigd dat Facebook... Eigenlijk niets meer en niets minder is dan een communicatietool. Mm -hmm. Maar wel eentje die, die de wereld meer open maakt en verbonden met elkaar. Ja. En dat open en verbonden met elkaar maken, dat is ook onze slogan. Om het ja, zo maar yeah. te zeggen. En het helpt ook voor elke dag als ik opsta... dat ik denk, ik werk ik mee aan een klein stukje daarvan... om die wereld meer open en mm -hmm. eh, verbonden te maken. Uh, de, de, de, uh, meneer Dave Moran, die was ooit de topman van Facebook... die is nu Path begonnen, een nieuw socia social network. Wat een beetje lijkt op Facebook... Uh, die wil ook verbinden en verbreden... en ja, mensen als je je elkaar je kijkt, koppelen. En, uh, uh, gaat u hem tegenwerken? Als je, als je kijkt naar, naar ons toekomstbeeld... Om te ja. zeggen, is er ook niet één... Social network. Okay. Uh, ik geloof, ik werk zelf LinkedIn ook. En dat is voor mij een, een hele makkelijke manier om zakelijk contact te houden. Okay. Twitter niet zoveel, maar dat is misschien heeft meer te maken met wie ik ben. Of, of ik ben nog niet zo'n zo microblogger. Um, voor oude mensen hoor ik altijd. Sorry mevrouw Federica. Helemaal niet over midden. Ik wil niet schelen. journalisten hoor ik net. Oude journalisten. Facebook heeft voor mij het uh, uh, uh, uh, uh, gevoel van mensen, mensen bij elkaar, mijn vrienden ja. bij elkaar. Mensen uh, uh, Vinden. En ik, ik geloof heel erg in als je die rol goed invult, ja. enerzijds, en de hele tijd nadenkt, niet alleen maar over dat je innoveert, maar dat je in elke innovatie te maken heeft ja. met dingen die je toevoegen die mensen helpt. Dan, dan, dan, dan blijf je bestaande bedrijf en dan ga je veel ja, meer uit. Dan hoef je ook niet te camoufleren wat, wat, wat de ander heeft. Exact. Hoe heet het boek nog een keer, Micha? Het Camouflage Effect, geschreven door Roland van der Vorst... een uitgave van Balans. Dankjewel. Volgende week drie nieuwe boeken. Er zijn inmiddels uitgevers die klagen bij ons... waarom we alleen maar op achterflappen uh, beoordelen. Juist hierom, uitgevers. Leer daarvan. He? Dat heeft in dit ondernemersprogramma een, een, een goede basis gekregen. In de studio, econoom Erika Verdergal. Arno Lubrun, die is directeur van Facebook Benelux. We gaan uh, in, in razende vaart naar uh, uh, uh, Facebook toe. Want het afgelopen jaar 38% is de omzet gestegen tot 1,1 miljard. En de vraag is altijd hoe verdient Facebook zijn geld. Daar hebben we het al even over gehad. Advertenties volgens mij op dit moment. Maar op een gegeven moment moet je die omzet, die groei moet ergens uh, uit de lengte of uit de breedte. En die breedte is, als we kijken naar het ledental bijvoorbeeld in Nederland... dat, dat blijft zo'n beetje rond de 7 miljoen fluctueren en een, en een beetje plus. En dat zie je in andere landen ook. Nederland is echt een Facebook-land... Op een gegeven moment verzadigt de markt, denk ik wel. En u zegt net, ja, daar nou komen er andere concurrenten, andere social networks bij, hartstikke mooi. Dan wordt de spoeding van adverteerders toch een stukje dunner. Hoe houden jullie dat businessmodel overeind? Nou, ik denk één, één belangrijke om, om weg te nemen is, is de, de groei. Als je kijkt naar de, de groei jaar over jaar, dan is dat gemiddeld. Uh, 3, 23 tot zelfs op mobiel 50% meer, meer mensen die daar nu op, op zitten binnen maar een jaar. In Nederland? In, in Nederland uh, maken we nooit een getal per jaar uitbreid. Maar als nee? je kijkt van Nederland tussen twee jaar geleden dat ik heb, uh, een getal heb aangegeven was het 4,8 miljoen. Ja, ja. Nu zitten we boven de 7 miljoen. Ja. Uh, Comscore, dat is een bedrijf die, die bijhoudt hoeveel mm -hmm. mensen tijd eigenlijk op Facebook spenderen. Dat is 400% gestegen in de afgelopen Precies, jaar. Precies, dus de contacttijd wordt lang. Uh, een Contact, aantal leden blijft. Uh, dus uh. beide groeien significant. Mm -hmm. uh, dus, dus, dus dat is denk ik een hele, hele belangrijke gaat. Toen wij ooit begonnen hadden we nooit verwacht... Tenminste, Mark, zei, Mark Zuckerberg, de, de, de CEO van Facebook... Ja. die zei, we gaan naar een miljard gebruikers. En toen dacht iedereen, van nou dat is een, een mooi idee. Maar daar zijn we al. Ik geloof dat er nog... nog als je kijkt naar hoeveel mensen er um, Facebook gebruiken en hoeveel mobiele telefoons we over de hele wereld hebben, dat is zes miljard, vijf miljard iets ertussen. Mm -hmm. Dan is een miljard mensen eigenlijk nog helemaal maar een mm -hmm. klein stukje. En die mobilisering die vindt steeds verder uh, plaats. plaats. Nederland is een heel belangrijk op, op, op je mobieltje. Eh, eh, eh, exact, exact. Als je nu al kijkt, is hey, Nederland is, heeft daar een absolute voortrekkersrol 6 zes van de tien. Uh, Nederlanders heeft al een smartphone. Mm -hmm. Nou, dat is gigantisch. Dan lopen wij, als je het wereldkijk, ja. kijkt... Korea en Finland, en nog misschien twee landen. En lopen we helemaal vooraan. En je ziet die, diezelfde... Zodra die mobiele telefoon er is... dan is het een manier niet alleen maar om... Dan heb je niet alleen die hele mooie camera gekregen... en een kompas die er tegenwoordig in zit... En, ja. en een lens naar de toekomst. Maar je hebt opeens ook connectie met al je vrienden in je omgeving. Hm. Dus je ziet daar... Dus, daar, daar maakt ik me eigenlijk... G totaal zorgen over, over. Aan, ja. aan die kant. En aan advertentiekant geloof ik, heel erg. Als je kijkt naar, naar de wereld waar we in leven... Als je 50 jaar geleden hadden we misschien drie kanalen. 1, twee en drie. We hadden er eerst maar een eentje, ja. volgens mij, in de 50 jaar geleden. Ja. En dat was het kanaal waarmee wij informatie kregen. Als je vandaag de dag krijgt, krijgen we zoveel informatie om ons heen. Ja. En um, ik denk het goede daarvan is, is dat de consument de mensen eigenlijk uiteindelijk nu bepalen... welke informatie ze willen zien en, en, en niet willen, willen zien. Um, en Facebook heeft als grote voordeel dat, je, dat een adverteerder... kan zeggen van ik wil alleen maar die personen benaderen. Hm. Dus ik, kan, ik wil alleen maar die personen, die ja. personen die persoon. Ja. Hij weet niet wie die persoon is, maar hij kan wel een doelgroep kiezen. Precies. Met twee voordelen. Eén, ik adverteer niet aan allemaal mensen... Die, uh, waarvoor ik betaald zou hebben die, die ik helemaal geen, geen behoefte heb aan mij. Maar aan de andere kant, de consument ziet alleen allemaal maar dingen die hem ja. interesseren. Ja. Dus uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat je op twee manieren wint. Daar kan je, en dan komen we meteen aan het antwoord waar we het eerder over hadden, over privacy. Want je komt daar op een heel moeilijk scheidsvlak. Wat ga je wel en wat ga je niet aan een adverteerder vertellen. Uh, je kan inhoudelijk, je kan groepen aanwijzen, je kan zeggen nou, wie houdt er van India's eten en is vorig jaar in Zuid-Oost-Azië op vakantie geweest ja. dat kunt u met één druk op de knop, kunt u dat genereren dat is hele belangrijke, en met alle big data al die data die bij ons afkomt, dat is interessant voor bedrijven. Hoe voorkom je dat je daar uh, uh, daarmee niet jezelf voorbij fietst en dat u weer eens voor de rechtbank staat want dat is in het verleden wel gebeurd nou, ik, ik geloof niet dat we over, over dit onderwerp... Nee, maar wel over privacybescherming. Nou, hoe kijk, ver dat, dat is goed. Kijk, ik denk, over privacybescherming zijn er heel veel partijen die, ons, die kritisch naar ons ja. kijken. En dat, ik denk dat dat goed is. Ja. Uh, da, daar word je alleen maar beter van als, als, als partij. Mm -hmm. Ik denk ook dat, dat als, als we ergens in geloven is dat er ook een autoriteit moet... Zo, zoals binnen de EU die meekijkt ja. van, hey, hoe werkt dat bedrijf ja. nou? Ja. Dus dat is denk ik de ene kant. Andere kant over de vraag van hoe ga je om met uh, adver adverteerders. Asserteerders zullen nooit de gegevens van mensen krijgen. Het is altijd zo dat uh, hoe, hoe het werkt, is een adverteerder kan zeggen. Ik ben geïnteresseerd in die doelgroep. Ja. En, en, en Facebook, Facebook plaatst dan die advertentie hm. in de nieuwsfeed van die van die. Of dus op Facebook ja. van die mensen. Maar het is niet zo dat die adverteerder die gegevens krijgt. Het is zelfs zo dat als je die groep te klein maakt, dus dat je zou kunnen zeggen, nou kom ik toch wel heel dichtbij die mensen zelf, dat we dat niet toelaten. Dus ergens okay. maar over de 10 of 20 mensen, dan vinden we het zo specifiek, dat kan niet meer. En we zorgen ook dat, dat we de mensen zelf heel goed leren welke eigenschappen ze wel een niet. Precies. En uh, Jullie voeden mensen op. Dat uh, moet je er misschien uh, niet op zetten en uh, dat absoluut. wel. Zet uh, dat aan of zet, zet dat uit. Exact. Daar hebben we een hele belangrijke rol in. Ja. Daarnaast zie je ook uh, dat uh, jongeren steeds beter. Uh, eigen... In staat zijn om zelf heel goed te weten wat ze wel en niet erop zetten. Je ziet, je ziet dat die hier ontzettend goed met die tools om kunnen gaan. Mm -hmm. Die kunnen heel makkelijk. Die weten, die weten behoorlijk goed wat hun verantwoordelijkheid. Nou ja, is. We kennen het ook verhalen van de van Engelse werkgevers die je uh, in het weekend in de gaten hielden. En vervolgens op maandag op Facebookpagina's zagen wie er laveloos uh, brakend over een bar hing. Uh, die hoefden maandag niet meer te komen. Ja, ja, ja. En ik denk dat, dat... leren die Facebook gebruikers daar echt van. Ziet u absoluut, dat? absoluut. Dat, dat, dat, dat zien we. Kijk, uh, en het, het Bijvoorbeeld wat hij noemt, zie, zie, zie, zie je dat inderdaad waar ik het straks over had... dat je een privéomgeving hebt, een publieke omgeving. Dat je dit ertussen zit, is er, natuurlijk er eentje waar je heel goed over, over na moet denken. Um, en jammer genoeg zijn er inderdaad een aantal gevallen voor nodig. En, moet, en betekent dat de verantwoordelijkheid voor ons? We hebben ja. heel veel mensen die gebruik van maken om dat goed te doen. Maar ook die mensen zelf uiteindelijk. Dank u wel. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Heel kort, maar voor verder gaan. ja. Ik heb weinig tijd op de klok. Uh, ik vraag altijd aan het eind van de uitzending aan mijn gasten... wat is het belangrijkste wat u maandag gaat doen? Ik ga maandag heel hard... ga ik mijn stukje schrijven voor uh, NRC Hansblad. Voor, voor de zaterdag erop. Ja, en dat komt in het volgende boek. Uh, hoe, heet het, hoe heet het boek ook weer, wat u net heeft uitgebracht? Uh, waar doen zetten? ze het van? Hoe je rijk hoe je wordt, rijk en, wordt en blijft. Ja. <laughs> ik vind het toch wel heel mooi. Meneer Lubrun, maandag, wat staat er op het, op het programma? Belangrijkste nou, zakelijke... Maandag, maandag is gelukkig een vrije dag. Dus dan, oh, ja. Uh, dus, oh ja, dat is waar. Dus uh, dat ik wel. ga naar een concert van de XX. Heerlijk, s'avonds. XX? Helemaal geweldig. <laughs> dat is een soort chemical Brothers. Wat dan anders? <laughs> nou, dat, ja, absoluut. Helemaal Dank goed u wel. verder Verdergaal, Arno Lubrun. Samen dankjewel. thuis, s'avond ros. Geert heeft de van een minuut door. En dan hebben we toch nog een minuutjes en tijd. Kijk eens, ja. dank u vriendelijk. Zo gaat dat. We gaan gewoon door. U bent nog steeds met ons bedrijf, dames en heren. Kleine interruptie. We moesten er even uit voor het schaatsen. Maar nee, onzin. Um, Mevrouw Verdergaal, want ik had met u nog heel even willen praten... over dat mooie plan om de pensioenpremies te gaan verlagen. Is dat nou, zeiden we al, een heilloos plan of een heilzaam plan? U zei ja, dat is eigenlijk een heel heilzaam plan. Goed dat we dat doen. Leg nou eens uit in Jippe Janneke taal waarom dat goed is. Er zitten veel voordelen aan. De overheid heeft als grote voordeel dat ze, min, dat ze minder fiscaal hoeven te ondersteunen. Ja. Uh, Hoe loopt is hier... de kont van een rotgans?